Voor spoedige start. Joris Dubinitsky met het NOS-journaal. Mag worden uitgeleverd. Justitie in Frankrijk wil de man vervolgen voor zware mishandeling. In september werd hij door Canada uitgezet naar Nederland, nadat de man daar was opgepakt vanwege wanpraktijken. In Rotterdam is vanochtend een gevangene ontsnapt uit de hoogvlietgevangenis. De gevangenis zegt dat hij ongevaarlijk is. De man was een veelpleger die vast zat voor lichte vergrijpen. Hij zal vandaag met een busje naar een open kliniek worden gebracht... maar ging er vandoor toen hij moest instappen. Als de man wordt opgepakt, moet hij opnieuw de gevangenis in. Oliekartel OPEC verandert zijn strategie drastisch. Elk half jaar spraken de olielanden af hoeveel olie ze produceren... om zo de prijs te beïnvloeden. En dat gaan ze niet meer doen. Ook al daalt de prijs naar een dieptepunt van bijvoorbeeld 20 dollar per watt... dan nog zal het oliekartel zijn productie niet terugschroeven... zegt de voorman van OPEC. Hij vindt marktaandeel belangrijker dan de olieprijs... en weigert terreinprijs te geven aan concurrerende landen als de VS of Rusland. Doordat bijvoorbeeld de VS meer olie is gaan produceren... is de prijs sinds de zomer bijna gehalveerd. De kerst-aankopen hebben webwinkels bijna 150 miljoen euro extra opgeleverd. Online-winkeliers zagen hun weekomzet stijgen met gemiddeld 38 zegt marktenonderzoeker GFK. In totaal gaven Nederlanders online 530 miljoen euro uit aan kerstcadeaus. Vooral aan spelletjes en boeken. Steeds vaker wordt er speciaal bier gebrouwen in Nederland. Dit jaar kwamen er 73 kleine brouwerijen bij. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Het zijn vooral hobbybrouwers. Ze springen in op de stijgende vraag naar speciaal bier. Het weer bewolkt, af en toe motregen, er staat een flinke zuidwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. Morgen eerst regen, daarna breekt de zon door en op eerste kerstdag kunnen er winterse buien vallen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kerst yes. ZFM Dit is Kerst met ZFM Met menu. nu ZFM, luncht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 Het is toch uit de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt hey. ja. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowen and blowen, a bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell time and Jingle Bell time Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle Bell time is a swell time To go gliding in the one horse sleigh Ja. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin dat langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen Op, op aljaarsavond vind ik het vooral die Otterbanden ook de fan. Ik zou. Wel een keertje met die haven Naar Aden wil ik kijken In het Zuiderpark de Lange Zee een Warme wocht, supporters om je heen Lekker kankeren Op de Jouw van der Burg En die lange van Vianney Want bij elke lage bal Dat duikt die ekel, vast stijf de Oh, Oh, Den Haag. Mooie stad achter de tunie. De schilders wek, de lange poten en het plein. Uit Oud- Haag, ik zou met niemand willen rally. Meteen gaan huilen, als ik geen hagenij nee, zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger een nachtje willen stappen. Op m'n boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het restwerk, plan, een harekie gaan happen. De dag daarna een dan dus na dingen lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag! Je stopt achter de duin. De schilders weg, de lange poten en het plan. O, o, den Haag, ik zou met niemand willen rallyen. Meteen gaan hallyen, als ik geen hagenij nee zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje. Ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te vlug, doen. Dat nieuw Babylon moest dat dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de Vervalberg. Dus never nooit meer terug, heen. Uh, oh, Den Haag. Mooie stad, achter de deur wil de lange pootie en het plein. Au, au, den haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hullyen als ik geen hagen nees zal zijn. Meteen gaan hullyen als ik geen hagen nees zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen haar genees, zal zij.